Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam <middels> Mix Marathon. Een uur lang live in de Slam Mix Marathon. Mike Williams. I should try. This is, this is. Where was that girl from last week? The blonde one. Yeah, she just texted me. bro. Yeah, man, she's asking if I want to come out to party, man. Like, yes, I want to party. Do you want to party? Yo, I want to party. I'm so per like supermodel pretty in the face but i'm real maand was hij op vakantie was hij lekker op bali en uh kan je nou weer beter beginnen met werken dan in de Slam DJ Booth? Nooit een, een uur lang. Dit is Mike Williams. I don't A sign. We ain't wasting time, I won't change my mind, every move's a sign Sleep still seen Locked in, got racks on scene Locked in, with a game we eating Locked in, can't for no reason Locked in, big ghost, no treason Locked in, hoes on, no speeches Locked in, real Slam mix marathon chart. Deze track vorige week op nummer 3, waar die deze week staat, dat hoor je zo meteen. Locked in, David Jenny en Morton. Dit is de Slam mix marathon met Mike Williams in de mix. Back to life, Come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 Ja, lekker warm. Ja, goed. Hier is het heel koud, maar ik voel me goed. Dat is prima. Jij overleeft de winter dan een beetje of zo? Ja, dat is wel lekker. Heb je nog wel een beetje geproduceerd en zo daar, ja Ja, zeker. Kijk, ik probeer Januari al dat zo min mogelijk te doen...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 Wat een tijd voor je? Ja, druk weer. We ja. hebben weer een leuke, leuke zomer. Uh, tof shows. We doen weer Tomorrowland. We doen ook Tomorrowland Winter. We doen een mainstage. Oh, wat uh, goed. Van, uh, van België. Dus dat, ja. is, uh, dat is geweldig. Nice. Um, en heel veel coole shows die we nu aan de festival zijn. Dus ja, het is, het is uh, weer, weer veel reizen. Ja. ja want je draait toch altijd meer in het buitenland, hè? Ja. Ja, ja ik ben... Kijk, vroeger was ik wel echt meer, zeg maar, Nederland. Ik ben ja. niet Nederlands, maar Nederlands ja. Nederlandse DJ. Uh, en ik draaide veel in Nederland. En veel festivals en clubs. En nu, um, ja.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 En um, de sound is ook wat, vind ik, wat cooler daar. En wat, wat, ja, is ja, dat zo, voel jij eigenlijk de sound daar? In, uh, ja, en waar ja. hebben we het dan over? Waar in het buitenland? Wat is echt jouw... Uh, nou, kijk, ik, ik, ik denk wel dat elk continent heeft een andere sound nu. Mm -hmm. um, maar ik denk, in, vooral in Nederland zijn we heel erg gefocust op één. Dan zitten we met je in een bubbeltje. Ja. En, uh, en, dat is, um, en dat is heel leuk, alleen...